7 uur. Het NOS Journaal. Jan van de Putten. Noord-Korea lanceert lange afstandsraket. Aantal ziekenhuizen moet stoppen met kankerbehandeling. En CITA-speler Ravi Shankar overleden. Noord-Korea heeft een lange afstandsraket gelanceerd. Het communistische land zegt dat het een satelliet in een baan op de aarde heeft gebracht. De veiligheidskabinetten van Japan en Zuid-Korea kwamen direct in spoedzitting bijeen. Japan heeft zijn bevolking opgeroepen kalm te blijven. De VS noemt de lancering een provocatie die de veiligheid in de regio in gevaar brengt.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 Oud-coördinator terrorismebestrijding Joustra, oud-minister Remkes... en oud-BVD-directeur Dokters van Leeuwen... vinden dat erg onverstandig, zeiden ze in Nieuwsuur. De VVD-fractie in de Tweede Kamer denkt dat de AIVD best met minder toe kan. sita speler Ravi Shankar is overleden. Hij wordt gezien als de man die de Indiaanse muziek in het Westen populair heeft gemaakt. Shankar werd vooral bekend door zijn samenwerking met Beatles-lid George Harrison...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 Moody's blijft somber over de Nederlandse banken. De kredietbeoordelaar heeft zijn vooruitzicht voor de banken op negatief gehouden. Afgelopen juni kwam Moody's met een afwaardering van vijf grote banken. Volgens de kredietbeoordelaar hebben de banken het nog steeds moeilijk... vanwege de verslechtering van de Nederlandse economie. Moody's wijst op het risico van de relatief hoge hypotheekschulden in Nederland.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 Alles bij elkaar, 35 kilometer file. Met een aanrijding op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Purmerend Noord, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Een stukje verderop richting Zaandam... bij de Alfred Weide-Wormer, file van 6 kilometer. En de langste file op dit moment op de A28... van Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort, 7 kilometer. Het lijkt logisch...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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Hard bezuinigen bij de AIVD is onderdacht en naïef. Dat ze vinden oppositiepartijen in de Tweede Kamer. En bij een aantal VVD-prominenten, ja, daar zijn ze weer, ligt het ook niet lekker. Maar eerst angst, afleiding en prestige. De raketten van Noord-Korea. Noord-Korea heeft er dus eentje gelanceerd, een lange afstandsraket. De aankondiging daarvan klonk zo op de Noord-Koreaanse staatstelevisie. So -e -so. -no -e -o -o -e nou, u hoort het wel. Noord-Korea zegt dat het met succes een satelliet in een baan om de aarde heeft gebracht... De landen hadden de afgelopen dagen druk uitgeoefend op Noord-Korea... om die lancering af te blazen. Ze denken dat Noord-Korea de raket in de toekomst met atoomladingen wil uitrusten. We gaan naar correspondent Marike de Vries in Peking. Marieke, wat heeft Noord-Korea nou gedaan? Inderdaad, precies wat ze zeggen. Hè? Dat ze een lange Hallo. afstandsraket uh, hebben gelanceerd met succes. Dit keer vanmorgen, want eigenlijk was dat al de bedoeling om dat in april te doen... Toen mislukte dat, toen ging de raket tegen de grond... en dit keer is het wel gelukt, um, volgens de Noord-Koreanen... om een satelliet in uh, een baan om de aarde te brengen. Maar natuurlijk uh, vrezen de omliggende landen, buurlanden... maar toch ook uh, de Verenigde Staten dat het uh, met iets anders te maken heeft. Ja. En dus zijn er, Marike, felle reacties?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 China, wat toch een belangrijke bondgenoot is van Noord-Korea... veroordeelt toch ook deze lancering in zoveel woorden. En eh, VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft eh, het ook sterk veroordeeld... en gezegd dat het overtreden van de VN-resolutie... niet zonder consequenties kan blijven. Nee. Nou, dat zijn inderdaad uh, vele reacties. Uh, zit daar alleen dat gevoel over die provocatie bij... of speelt er ook angst mee? En, en, en waarom dan, vraag ik me af? Ja, ik denk dat de angst uh, vooral uh, het algehele uh, uh, ja, uh, gevoel is. Uh, mm -hmm. Vooral in de omliggende landen. Um, en maar ook in Amerika. Het lanceren van een lange afstandsraket kan ervoor zorgen dat in de toekomst uh, uh, Noord-Korea... een duidelijke bedreiging voor Amerika kan worden... als ze ook kernkoppen kunnen maken. Want op dit moment wordt er vanuitgegaan ook door wapendeskundigen... dat ze dat nog niet kunnen. Hè? Kleine kernkoppen die op zo'n raket gemonteerd kunnen worden. Maar toch, de lange afstandsraket is er nu. En dat is zeg maar het grote politieke uh, uh, verhaal waar, waarvoor gevreesd wordt... Uh, maar op lokale schaal, bijvoorbeeld hier in Peking... vrezen gewoon mensen ook voor dit soort lanceringen. Omdat die in april nog helemaal misging, mislukte. W werd er hier toch ook wel uh, gevreesd voor een afswieper. Uh, dat die misschien wel richting het land zou gaan. En uh, misschien zelfs wel in Peking terecht zou kunnen komen. Dus dat zijn eigenlijk de basale angsten hier. Oké, okay, nou, uh, Marike de Vries vanuit Peking, dank voor de reacties nu. Uh, wij kijken nog hoe de reacties verder zijn, bijvoorbeeld in uh, Amerika. 12 minuten over 7 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Komen nog strengere kwaliteitsnormen voor de behandeling van kanker? Hebben radiotherapeuten, internisten en oncologisch chirurgen afgesproken? Ziekenhuizen hebben een jaar de tijd om aan deze nieuwe normen te voldoen. En lukt dat niet, dan zullen ziekenhuizen moeten stoppen met bepaalde kankerbehandelingen. We gaan erover praten met Koos van der Hoeven, voorzitter van de Nederlandse Oncologenvereniging. Meneer van der Hoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor normen gaat het? Wat heeft u opgesteld? Het het gaat om normen voor de meest voorkomende vormen van kanker. En in dit zogenaamde multidisciplinaire normeringsrapport... staat vermeld aan welke eisen een ziekenhuis moet voldoen... om de meest voorkomende vormen van kanker te behandelen. Ja, dat... dat zijn altijd kwalitatieve eisen. Dus hoeveel specialisten er moeten zijn, hoeveel apparatuur er moet zijn. En in sommige gevallen gaat het ook om zogenaamde volume-eisen. Dat betekent hoeveel ingrepen moeten er per jaar in dat ziekenhuis gedaan moeten worden. En, en kijkt u ook naar het resultaat van de ingrepen... ...van de behandelingen? Uh, wij kijken zeker ook naar het resultaat van de ingrepen. Dat is eigenlijk ook onze belangrijkste insteek geweest... ...om dit document te maken. Het is vooral ingegeven op kwaliteit van de zorg... ...en er is minder gekeken naar of het efficiënt is. Ja. Dat wil zeggen, als blijkt dat, een, dat het voor de ziekenhuis efficiënter is... ...om een bepaalde behandeling niet te doen omdat het te kostbaar is... ...dan zal het ook een reden kunnen zijn om van een behandeling af te zien. Maar wij hebben vooral naar de kwaliteit gekeken. Ja, en dat, en dat heeft zo zijn gevoel. Want er is een flink aantal ziekenhuizen, bijvoorbeeld als we kijken naar uh, maagkankerbehandelingen... flink aantal ziekenhuizen, dat niet voldoet aan de eisen die u heeft opgesteld. Ja, dat is heel erg belangrijk. En we hebben de eisen voor de maagkanker vooral zo, zo scherp gesteld... omdat de uitkomsten van de behandeling van patiënten met maagkanker in Nederland in vergelijking met de omliggende landen, niet zo goed zijn. Als we kijken naar de sterfte in het ziekenhuis na de operatie... en als we kijken naar het aantal patiënten... dat aan de vijf jaar na de operatie nog in leven is... dan scoort Nederland niet goed in vergelijking met de omliggende landen. En we hebben daarbij een voorbeeld genomen aan Denemarken. Daar is een aantal jaren de, de, de operatieve behandeling van maagkanker... geconcentreerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. En daar is gezien dat deze cijfers die ik net noemde... aanzienlijk verbeterd zijn. En we hopen dat als we dat in Nederland ook gaan doen... dat dat een bijdrage zal leveren om deze uh, niet zulke goede gegevens te verbeteren. Uh, uh, ja, niet zulke goede gegevens. Dat is toch ook eigenlijk wel schokkend. Hè? Dat, dat behandelingen in sommige ziekenhuizen gewoonweg niet voldoen... aan, aan ja, wat misschien straks standaardnormen uh, worden genoemd. Maar dat zou je toch eigenlijk wel verwachten op dit moment in Nederland? Of kan dat niet met het systeem dat we hebben? Nou, ik denk dat het met het systeem wel kan. Maar dat we heel veel inspanning moeten leveren om dat mogelijk te maken... Maken. Als blijkt dat er, zeg maar, meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen geen maagkanker meer zouden kunnen behandelen op grond van deze normering, betekent dat andere ziekenhuizen dat moeten overnemen. Mm. Dat betekent dat er in die andere ziekenhuizen capaciteit gemaakt moet worden en dat ziektekostenverzekeraars ook een bijdrage moeten leveren aan die ziekenhuizen om de behandelingen daar mogelijk te ja, maken. Ja, maar ik bedoel eigenlijk dat op dit moment er dus mensen behandeld worden in ziekenhuizen waar ze eigenlijk um, ja, niet gezond gemaakt kunnen worden. Nou, dat is wat, over wat overdreven gesteld. Nee. We hebben geconstateerd dat de, de, de uitkomsten van zorg... als het om maagkanker gaat, beter kunnen. Als we kijken naar andere tumoren... dan zien we dat ze duidelijk voor oplopen bij de ons omliggende landen. Maar wat wilt u nou graag? Wilt u graag dat al die ziekenhuizen aan de normen gaan voldoen? Of wilt u dat juist niet en dat ziekenhuizen ervan afzien... en dat het geconcentreerd wordt en dat er dus meer ervaring wordt opgedaan... dat de kwaliteit uiteindelijk omhoog gaat? Wij hebben dit rapport opgesteld vanuit de kwaliteit you daarin staat waar de ziekenhuis aan moet voldoen om die behandelingen te doen. En als blijkt dat in een ziekenhuis deze faciliteiten niet aanwezig zijn... dan moet de ziekenhuis daarvan afzien. Die moeten daar dat ook inzien dat ze het daar beter niet kunnen uitvoeren. Ja, en ik denk dat het rapport is gemaakt door de, de Nederlandse specialisten... en uh, de, de, de, de, de instelling van de Nederlandse specialisten... om te kijken of we dat kunnen verbeteren, die is heel erg goed. Het heeft ook instemming van de specialistenverenigingen. En we willen met z'n allen ervoor zorgen... Dat we daar waar het goed is, we het misschien nog beter kunnen maken. Het is ook in lijn wat de minister wil, hè? Ja, Specialisatie we van hebben ziekenhuizen. over dit hele rapport intensief overleg gehad met de inspectie van de volksgezondheid. Ja. Ook met de ziektekostenverzekeraars en de patiëntenverenigingen. En we hebben afgesproken dat we dit rapport zouden maken. Eind van deze week wordt dit rapport openbaar gemaakt. En we hebben met elkaar afgesproken, dus ook met de inspectie en de ziektekostenverzekeraars, dat de ziekenhuizen een jaar de tijd krijgen om deze normen in te gaan voeren. Oké. Okay. Koos van der Hoeven, voorzitter van de Nederlandse Onkologenvereniging. Dank. We staan zo stil bij het overlijden van Ravi Shankar. Door hem werd de Indiaanse muziek in de hele wereld bekend. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met inmiddels 20 files en die zijn goed voor 70 kilometer... Twee opvallende, allebei door een ongeluk. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer, een 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord, 4 kilometer. En daar is de linker rijstrook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij gaan gauw kijken bij Mark Robin Visser. Heb je de schouders van Monique al gemasseerd, Mark Robin? Ja, het is, begint een beetje te kalmeren. Daar moet ook een checkje bij. Daar nou, vroeg ze mij nog speciaal toestemming voor. Mag ik roken? Ik zei, nou ja, we zijn hier wel in het huis van de buurvrouw. Dus ik, ik, ik weet niet, Sylvia, goedemorgen. Goedemorgen. Mag hier gerookt worden? Jawel hoor. Ja, ja tuurlijk. Het is natuurlijk ook een ontzettende Spannende stressdag vandaag. Ja, inderdaad. <laughs> ja. ja, dan moet je de spanning een beetje onderdrukken. Ja, en u bent een beetje zo de, de, de, de buurvrouw met hand- en spandiensten. Ja, zoiets, het oppas en uh, nou, ik sta erbij met raad en daad. ja. We staan hier in de keuken. U heeft uh, net even een kopje koffie naar de aanstaande uh, bruid gebracht. Heeft u zelf ervaring trouwens met, dit, uh, met het trouwgebeuren? Jawel. Ja, zo oh. ja, lang geleden. Hoor. Lang geleden, ja. ja. Uh, 32, ja. 33 jaar. Ja. Zeg, uh, jullie kennen elkaar, u en de bruid ja. van de voedselbank? Dat klopt. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen? Uh, nou ja, soms dan kon ik mijn pakketje niet halen, en uh, dan moest ik bellen. Ja naar uh, een van de vrouwen van de voedselbank ja. en dan zorgden ze dat mijn pakketje thuis werd gebracht en dat bleek ja. dus mijn overbuurvrouw te zijn ja. zeg maar ik wist niet dat je bij de voedselbank ook een huwelijk uh, kon krijgen nee ik ook niet had ik dat maar eerder geweten hadden we dat maar wel eerder geweten ja. bedoel ik <laughs> ja. Dat is natuurlijk voor een hele speciale gelegenheid. Ja, dit. dat vind ik ook. En ze ja. hebben het net verdiend. Ik ga eventjes naar de bruid toe, als u dat het goed is. vindt. Blijft u lekker in de keuken pruttelen of wat u dan ook... Uh, ja, een huwelijk van de voedselbank. Nou ja, wie had dat gedacht? Nou, ik niet in ieder geval. <laughs> toen ze mij, uh, mij belden, toen was het van... Uh, we hebben een verrassing voor jullie. En ze wouden s'avonds met ons komen praten. En toen kregen we dus te horen van... Uh, ja, willen jullie uh, meedoen aan deze actie? Ja. En zo zijn uh, Monique en Peter uit Buitenpost... een van de twaalf stellen die vandaag op 12, 12, twaalf... twaalf, twaalf, hè, twaalf uur, in een kasteel ja. om 12 uur gaan trouwen... met dank aan allerlei sponsoren en zo. Je krijgt het allemaal cadeau. Ja, maar maar je huwelijk niet, hè? daar heb je echt voor moeten werken. Daar werken we voor. En, dan en hoe lang werken we jullie daar al aan? 13 jaar. Meer dan 12 jaar, moet je zeggen. Ja, <laughs> sowieso meer dan 12 jaar, Ja. ja. Ja. Op deze dag, ja, echt twaalf jaar. Ja. Maar goed, ik, je vertelde mij vanmorgen al... dit is een idee van de voedselbank en diverse sponsors. Maar je wilde zelf ook al echt op twaalf, twaalf, twaalf. Waarom eigenlijk? Uh, omdat we toen twaalf uh, jaar geleden elkaar uh, verloofden. Met elkaar verloofden. En ja, we... Welke datum was dat dan? Dat was ook 12 december. Er komt dus... geen enthahn hier. Nee, het is allemaal datums ja. bij elkaar. Maar ben je helemaal een getallenfreak? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ja. Maar ik hou, ik, ja, het, het valt elke keer op dezelfde ja, ja. Het overkomt je gewoon. Ja. ja. Nou, we, zeggen, we gaan wachten op de weddingplanner, want je krijgt een bruiloft met alles erop en eraan. Ja, dat is, met, komt Het hele pakket. Het hele pakket. En dan komt er nog een make-up enzovoorts, dus uh, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. <lacht> ik ben er heel benieuwd naar. Tot straks. Juist ja, goed. Je hoort zenuwen gieren op de radio. Ik hoop dat het goed gaat vandaag. Mark-Robin Visser in Friesland. De oppositie in Egypte besluit deze ochtend... of ze al dan niet mee gaat doen aan een dialoog over de nationale eenheid. President Morsi nodigde de oppositie gisteravond ervoor uit. Toch gingen ook gisteravond in Cairo... weer tienduizenden voor- en tegenstanders van Morsi de straat op. Ja, de wij zijn het volk, wie zijn jullie nou eigenlijk, zeggen deze mannen die aankomen lopen naar een plein voor een moskee in een buitenwijk van uh, Cairo. Les, les ik ben met de trein hier naartoe gekomen, zegt een man. En ik wil dat we het eens met de islam proberen. Want 60 jaar lang hebben we een militaire dictatuur gehad met alle corruptie en alle misstanden van die. Nu is uh, het andere Egypte aan de beurt. Nu is de islam aan de beurt. En er is geen no contradictie tussen non-secular en and democratisch en and civiel en een grote progress in je leven. But he's trying also, always, all the time, to connect both of them, mm -hmm. the secularism, and to be civil, to be democratic, to be... Something like that. And this is what Ik ben hier vandaag gekomen omdat het uh, belangrijk is om voor die grondwet te stemmen, om achter de president te staan, zegt hij. Want het is toch belachelijk dat zij van de oppositie uh, zeggen dat je alleen maar in een seculiere staat een democratie en vrijheid kunt hebben. Maar de oppositie is bang dat uh, aan het einde van de rit die islamitische staat toch uh, vrijheden uh, uh, zal inperken. En ze vertrouwen u dus wat dat betreft niet. Excuse me, just it's a phrase. just, say, it's ridiculous to say. I don't trust the majority. You are minority. But he said the, you yeah, are the majority. I want to trust you. What should you do? <laughs> ja, nu schiet hij dus in de lach en zegt hij, ja, ze vertrouwen mij niet. Dan vertrouwen ze de meerderheid dus niet. Wat is dat voor Israëls? Ik heb daar geen woorden voor. We ja, he are here for supporting Islam. Islam uh, is equal peace. Uh, no taffing. Uh, no volunteering. Drie dames komen naar me toe. Uh, willen alleen maar even kwijt. Dat uh, Islam liefde is en wat die mensen daar in hele lopen te doen bij de uh, demonstratie van uh, de oppositie. Ze hebben er eigenlijk helemaal geen begrip voor en dat zie je ook wel op het moment dat hier uh, die marsen binnenkomen. Die roepen om een islamitische staat, maar dit is dus precies waar die mensen van de oppositie bang voor zijn. Dat is the first time all the human beings can see what really Islam is, because Islam has always been hidden in prisons by the ex-regime of Mubarak. All the world, we haven't ever seen a real Islamic regime govern the world. Dit is de eerste keer dat we kunnen laten zien wat, een, uh, wat islam is. Islam is liefde, islam is gerechtigheid, islam is uh, vrede. En uh, dat hebben we hier niet kunnen laten zien, omdat islam altijd in de gevangenis heeft gezeten. En uh, dan kan het Westen ook zien wat islam echt is. Want tot nu toe hebben jullie een heel verwrongen beeld wat er in Iran gebeurt. Dat is geen islam. Islam gaat niet over baarden, islam gaat over liefde. Islam is love. Islam is not hatred. Islam is justice. En dit is dus die andere demonstratie, de ingang van het presidentiële paleis. Met daarachter boven de hekken uit zie je de politie, maar die staat ook om de hoek in de straten. Leger ook met tanks, de presidentiële garde, staan er al een paar dagen. Wordt een man met een sjaal om zijn hoofd, wordt op de schouders gehesen. En die uh, kan het hier vandaan helaas niet horen. Ja, het volk wil dat de president aftreedt. De bekende slogan en daar waar de ene zegt het volk wil sharia... zegt het andere deel van Egypte het volk wil dat de president aftreedt. Later op de avond trouwens onduidelijke berichten over een nationale dialoogsessie... die op woensdag gehouden zou moeten gaan worden. Uh, het leger of in elk geval de minister van Defensie heeft die oproep uitgevaardigd... Maar wat voor een dialoog moet het dan worden? Men is er hier heel erg onzeker over. Mag het over politiek gaan of niet? Is het alleen maar een mooi plaatje voor op de foto? En de mensen hier op de -demonstratie, die weten dus ook niet of het verstandig is om aan die dialoog mee te doen. Sander van Horen, onze correspondent in Cairo op dit moment. Het Egyptische leger heeft de uitnodiging van president Morsi voor de nationale dialoog wel aanvaard. En hoogstwaarschijnlijk besluit de oppositie dan later vanochtend of ze aan de bespreking zal deelnemen. Het is bijna half acht. We nemen u mee naar Amerika, want daar is de afgelopen nacht... de legendarische Indiase muzikant Ravi Shankar overleden. Op 92-jarige leeftijd. Beroemd vooral vanwege zijn samenwerking met de Beatles in de jaren 60. Nou ja, beroemd dan in het westen, hè, want in India was hij al bekend. Door hem werd de Indiase muziek bekend in de hele wereld. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, eh, hoe is er gereageerd in India? Ja, de natie betoont zijn respect en eer aan pandit Ravi Shankar, hè, de meester Ravi Shankar. Premier Manmohan Singh, die noemt Shankar een ambassadeur van India's culturele erfgoed. En dat was hij zeker, hè. je zou hem India's ja, meest succesvolle exportproduct kunnen noemen van de afgelopen decennia. En zeker van die tijd, hè, de jaren 60, 70, waarin hij ook echt in Amerika en de rest van de wereld beroemd werd. Geboren in de heilige stad Varanasi, in een familie van dansers notabene. Hij werd hier in India al heel snel als klein jongetje al ontdekt. Een genie, echt een, een, een, ja, een genie op de sitar. Dat is hier een heel oud, een heel gewoon instrument. Maar hij ontpopte zich heel snel al als componist. En trok dat instrument echt na die traditie van honderden, na duizenden jaren... toch weer naar een nieuw, hoger niveau. En bracht die muziek dus de hele wereld over. We hebben een, een klein fragment daarin. Daar is iets bijzonders mee. Laten we even luisteren. Thank you. If we appreciate the tuning so much, I hope you'll we'll enjoy the playing more. Thank you. Ja, dit is wel heel typerend. hè? Ja, mooi. Dit is wel heel typerend. Dit is een benefietconcert. Uh, begin jaren 70 voor, voor Bangladesh toen, de overstromingen. En, uh, nou ja, in die tijd was zijn muziek dus nog helemaal niet zo bekend in de rest van de wereld. En hij zit hier dus, hij zegt het, thank you. Hè, if you appreciate the tuning so much, hij zit hier nog te stemmen. Maar het publiek barst dus los in een applaus. Het lijkt helemaal niet in de gaten te hebben dat hij nog helemaal niet is begonnen met spelen. Maar hij werd natuurlijk wel, eh, die, die muziek werd wel degelijk enorm ook geapprecieerd om wat het echt was. Hè. Hij werd in één klap wereldberoemd in de jaren 60, eh, Vooral door zijn samenwerking met de Beatles. Die is natuurlijk legendarisch. Waanzinnige optredens op, op Woodstock. Dat was echt die tijd. Eh, beatles gitarist George Harrison die noemde Shankar liefkozend de Godfather... Van de wereldmuziek, nou, dat lijkt natuurlijk, als je dit hoort, maar als je ook zijn hele geschiedenis kent, dat lijkt natuurlijk totaal niet overdreven. Nee. En, en Harrison, zo kwam die samenwerking tot stand en die nam eigenlijk les bij hem, want hij was over zijn eigen sitaxspel niet zo tevreden. Nee, nou ja, Harrison was ook wel iemand die natuurlijk probeerde grenzen te overstijgen en, en echt nieuwe instrumenten en nieuwe muziek te ontdekken. Um, en en, en uh, Ravi Shankar werd al wel bekend doordat hij bijvoorbeeld in Londen werd uitgenodigd hè, door het London Symphony Orchestra. En, en uh, hij kwam wel al buiten India. En Hersen die zei: Ik wil hier meer over weten. Dit is, dit is echt een nieuwe grens. Hier kan ik echt iets, iets nieuws ontdekken. Hm? Um, nou ja, goed. Uh, dat, dat, dat hele leven van Ravi Shankar heeft eigenlijk sindsdien helemaal in het teken gestaan. Van dat crossing borders, hè, van die grenzen overgaan, het samenbrengen van stijlen die daarvoor nog zo weinig met elkaar te maken leken te hebben. Harrison zat helemaal in de rock, in de pop. En uh, die twee mannen die vonden elkaar, dus op meerdere albums. Uh, Ravi Shankar ontving later drie Grammys. We moeten ook nog wel even daarbij trouwens uh, noemen natuurlijk zijn. Inmiddels ook wereldberoemde dochter, hè? Nora Jones, die hij nalaat. Hij laat meerdere dochters na. Ook Nora Jones heeft inmiddels een Grammy gewonnen. Uh, uh, haar vader die won er dus drie in dat enorm productieve leven... van componist, muziek maken... Hij zal hier in, uh, in India zal die zeker de komende dagen enorm worden herdacht. Ik denk ook in Amerika. Voor het laatst speelde hij zelfs nog uh, deze maand. Hè, 4 november vorige maand in Long Beach, Californië. Een genie van de internationale grensverleggende muziek... kan je wel zeggen, die is de afgelopen ja. nacht overleden. Lucas Waagmeester over Ravi Shankar. Stemmen hebben we gehoord. Muziek van Ravi Shankar hoort u ongetwijfeld later vandaag op Radio 1.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 Ga dus snel naar dutchlies.nl en maak kans op die gratis up. Nooit meer bonnetjes declareren. Parkline, nu ook in parkeergarages. Ga naar dutchlies.nl en maak kans op een Volkswagen Up... met 100% jubileumkorting. Radio 1, het NOS Journaal. Noord-Korea lanceert een lange afstandsraketten en accountants moeten beter toezicht houden, zegt de AFM. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Noord-Korea heeft een lange afstandsraket gelanceerd... en in een baan om de aarde gebracht. Correspondent Marieke de Vries. Volgens de Noord-Koreanen om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Maar natuurlijk vrezen de omliggende landen, buurlanden... maar toch ook de Verenigde Staten dat het met iets anders te maken heeft. Want de internationale gemeenschap denkt dat de raket... ook atoomladingen kan vervoeren. Er werd veel druk gezet op Noord-Korea om de lancering af te blazen. Maar dat is dus niet gelukt. Die lancering wordt dan ook gezien... als een grote provocatie. Accountants moeten beter toezicht houden op de financiën van scholen, ziekenhuizen en andere semi-publieke instanties. De autoriteit Financiële Markten is bang dat die instanties risico's nemen met leningen, vastgoed en financiële producten. En eh, onderzocht hoe het, beter, hoe het met het toezicht gesteld is. En dat kan dus beter, vindt de AFM. Aanleiding voor het onderzoek was de affaire bij woningcorporatie Vestia. De accountant die toen toezicht moest houden, KPMG, had problemen bij Vestia niet gesignaleerd. De Verenigde Staten hebben de coalitie van Syrische oppositiegroepen erkend. President Obama zei dat de Syrische Nationale Coalitie nu de legitieme vertegenwoordiging van het Syrische volk is. Dat we in oppositie to het Assad-regime. De erkenning brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, zei Obama. Hij bedoelt dat de oppositie zich hard moet maken voor vrouwenrechten. De Europese Unie erkende de Syrische oppositie afgelopen maandag met ongeveer dezelfde bewoordingen. Een schietpartij vannacht in een winkelcentrum in Portland in de VS. Een gemaskerde man begon daar plotseling om zich heen te schieten, vertelt een ooggetuige.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 En ja, onderzoeken laten toch zien dat er veel welzijnsproblemen zijn... bij het houden van een uh, net. Het CDA staat niet achter het verbod. Die partij is bang dat het fokker zich naar het buitenland verplaatst... waar dieren slechter worden behandeld dan hier. Loosalarm gisteravond in Herten in Limburg. Twintig huizen werden daar ontruimd... nadat bewoners een verdacht pakketje hadden gevonden, vertelt de politie. Maar die bewoners die, die hadden dat pakket ontvangen via de post...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 ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het westen, is het plaatselijk glad. Er staan er 21 files, alles bij elkaar, 100 kilometer, ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer, 6 kilometer, daar zijn drie rijstroken dicht... Na een ongeluk op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... voor knooppunt Muidenberg inmiddels, 12 kilometer. De linkerrijstroken staan dicht. En na een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Purmerend Noord, 3 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij.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 Tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl en daar leest u over de AIVD. Ja, en de bezuinigingen op de AIVD, want het kabinet Rutte uh, knijpt bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. De geheime dienst moet de komende jaren 70 miljoen euro inleveren. En dat is een derde van het totale budget. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat onderdacht en naïef, merkt Margreet Boer. Na de aanslagen in New York en de moord op Theo van Gogh... is er meer geld gekomen voor de AIVD. Er kwam moderne apparatuur en er werden meer spionnen opgeleid. Maar ook de geheime dienst ontkomt niet aan bezuinigingen. Dus dacht het kabinet, we stoppen met de spionageactiviteit in het buitenland. Dat leverde enorm veel kritiek op. En minister Plasterk draaide dit besluit terug. De AIVD houdt dus de spionnen in het buitenland. Maar tegelijk blijft het grote bedrag van 70 miljoen euro aan bezuinigingen bestaan. En de oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben hier geen goed woord voor over. Wat het CDA betreft is dit echt prutswerk. De veiligheid van Nederland in het geding als je zo zwaar bezuinigt... en ook niet eens weet waarop je dan kunt bezuinigen. Het is gewoon echt, echt dom. CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg vindt de bezuinigingsoperatie ondoordacht. Als je wil bezuinigen op de AIVD, dan moet je van tevoren weten waar denk je dat je het geld vandaan kan halen. En niet vandaag bij de buitenlandtak, morgen toch maar niet. Dan weet je gewoon eigenlijk niet waar je mee bezig bent met de AIVD. En dat is gevaarlijk, want dan word je een tweede rangs Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Alle partijen snappen dat ook de AIVD niet ontkomt aan bezuinigingen. Maar het zou wel prettig zijn als het kabinet een visie heeft hoe dat dan moet, zegt Louis Bontes van de PVV. Dit lijkt een blinde bezuinigingsoperatie waarbij de regering geen idee heeft op welke posten van de AIVD bezuinigd kan worden. En daar zit mijn punt. De regeringspartijen VVD en PvdA vinden ook dat er veel geld weggaat bij de AIVD. Maar het kan, zeggen zij. De organisatie is de laatste tien jaar enorm gegroeid en daar is wel in te snijden. In crisistijd regeren vraagt dit soort beslissingen, denken ze bij de VVD. Maar de SP denkt er anders over. Ronald van Raak van de SP is altijd heel kritisch geweest op de geheime dienst. Maar deze bezuiniging gaat hem veel te ver. Het is bijna stuitend dat daar zo slecht over is nagedacht. Het lijkt wel of er gedacht is van oh, we moeten bezuinigen, dus dan moeten we ook op de IVD bezuinigen. En nu is er niet zo heel veel gevaar, dus laten we daar maar extra op bezuinigen. Ik heb niet het idee dat er bij, uh, bij Rutte en Samson echt een idee was van waarom hebben we een AIVD? Waarom hebben we een geheime dienst? Omdat anders niet zo'n rigoureuze bezuiniging zo snel zou worden doorgevoerd. Omdat je dan ja, heel veel informatie, heel veel kennis kapot maakt. Een organisatie volgens mij kapot maakt. Maar ook heel veel mensen met heel veel geheime informatie op straat zet. Ik heb echt het idee dat ze hebben gedacht van... nou, er is nu niet zoveel gevaar, dus we kunnen wel heel veel bezuinigen. En dat er niet is nagedacht van... wat is de AIVD? Waarom hebben we een geheime dienst? En die heb je niet voor één jaar, maar die heb je voor... Heel veel jaren. Ik vind het uh, kwalijk van deze twee partijen... dat ze zo'n bezuiniging inboeken zonder dat ze weten waar het over gaat. En dat we vervolgens de mond altijd vol hebben van... veiligheid is belangrijk. Veiligheid is wat hun betreft dus duik, duidelijk helemaal niet zo heel erg belangrijk. Want ze willen daar zomaar zo'n enorme bezuiniging op halen. En dat zei Madeleine van Torenburg van het CDA. Maar volgens VVD en Partij van de Arbeid... zal de basisveiligheid altijd gegarandeerd moeten zijn. En dat vindt ook minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij komt in het voorjaar met zijn plannen waar en hoe er bij de veiligheidsdiensten bezuinigd kan worden. En hij is niet van plan aan dit bedrag te tornen. Inmiddels ja, is duidelijk geworden dat ook sommige VVD-prominenten forse kritiek hebben op het plan van het kabinet om een derde te bezuinigen op het budget van de AIVD. Straks na acht uur praten we met een AIVD-deskundige, Roger Vleugels. Hou we naar de sport. Tom van het Hek, Goedemorgen. Goeiemorgen. We hadden het gisteren Tom al over AGOVV uit Apeldoorn. Ja. daar dreigde nog faillissement zelfs gisteren. De ja. rechter heeft nu besloten vier weken uitstel te geven. Maar is dat genoeg voor de club? Nou ja, je moet je dat inderdaad afvragen. Er was ook een hele korte blijdschap daar even in Apeldoorn. En toen kreeg iedereen door van we moeten aan het werk. Want we hebben nog maar 27 en een halve dag. En dan moeten ze 400.000 euro in ieder geval bij elkaar krijgen... om de belasting af te kunnen betalen. Dat is afgesproken. Maar eigenlijk moet er ongeveer een miljoen gulden worden een miljoen gulden moet je mij horen, euro worden opgehaald in deze periode. Ja, we worden oud hè. miljoen ja. euro moeten worden opgehaald. En of dat lukt in vier weken in deze situatie en of je dan weer structureel verder bent, dat zijn allemaal wel hele reële vragen hoor. Dus het is voor korte duur wel weer even fijn en wie weet komt er ergens weer een konijn uit een hoge hoed. De, de gemeente doet het daar in ieder geval niet, zodat die club even gered is, maar of dit op termijn bestaansrecht heeft, dat moet je je toch ernstig afvragen. Dus korte blijdschap mag, maar uh, met kerst en jaar doorwerken in Apeldoorn, en anders gaan ze die redden. Dan naar het wielrennen Tom. Eh, Argo Shimano heeft een World Tour ticket gekregen. Ik kan dus nu eh, aan elke grote wieleronde ja. meedoen. Maar dat gaat ten koste van Katusha. ploeg van onder andere Rodriguez, tweede in de Vuelta. Eh, er is veel kritiek op die keus. Vind je dat terecht? Nou ja, het is een beetje onduidelijk. Omdat er een toelichting zou komen vanuit de UCI. Waarom deze ploeg eh, niet is toegelaten. En daar moet eerst duidelijkheid over komen. Er zijn een aantal criteria. Eén is sportief. En zoals je terecht al zegt, Rodriguez rijdt daar. De nummer één van de wereldranglijst. Dus dat kan het niet zijn. Als je financieel je zaken niet in orde hebt, nou hier staat ongeveer heel Rusland achter en vooral heel Rusland mm -hmm. met geld, dat is een beetje meer dan wij hebben op het moment, dus daar kan het ook niet aan zitten. En dan zijn er nog ethische gronden en dan ga je al gauw denken aan uh, Ekimov, is daar ploegleider, dat was een van de trouwe helpers van Lance Armstrong. Uh, Kolobnev is verwikkeld in een zaak of hij betaald is door Vino Koerov om Luikbastenake Luik weggegeven te hebben. Menshov kennen wij ook nog uit het rabo verleden uh, zit in een grote zaak. Uh, Dr. Ferrari, de Padova-zaak die nog binnenkort naar voren moet komen, een grote dopingszaak, zijn ook andere renners betrokken, dus je denkt bijna allemaal in die laatste hoek. En misschien, misschien zeggen sommige mensen, blijkt het alweer dat er dingen bekend zijn bij de UCI die bij anderen nog niet bekend zijn en lopen ze dus vooruit met dat besluit op iets wat nog gaat komen uit onderzoeken die lopen. Maar het kan bijna niet anders dan op dat soort gronden, maar we moeten de toelichting afwachten. Ze hebben een boze brief geschreven bij Katusha, maar uh, ja het lijkt toch wel echt dat het net zich wat dat betreft ook voor de zoveelste maal sluit uh, rond deze. Ploeg, waar een aantal dingen in ieder geval een beetje in het verdachte bankje zitten, laat het zo zeggen. Dan nog even naar de voorzitter van de UEFA. Platini wil geen doellijntechnologie, daar dus roept nee. ongeveer de hele wereld om. Ja. Maar hij zegt: Ja, het zijn eigenlijk maar twee doelpunten per jaar waar het om gaat, die zo omstreden zijn, en daar geef ik geen 50 miljoen euro voor uit. Nee, die 15, 15 punten. Ja, je moet je altijd afvragen: veel geld ten opzichte van wat het oplevert, maar hij moet misschien eens informeren wat voor systemen ze dan bij ijshockey, hockey en cricket gebruiken, want die kosten geen 50 miljoen hoor, die kabel. Raadjes. Dus ik vind het een beetje overdreven reactie van hem. Een beetje klassieke reactie. Wat kan ik nog bedenken om het vooral niet te willen? Maar uh, ze moeten er ook aan. Ook Platini uiteindelijk. Want het is echt te belangrijk. Kan hij niet omheen. Nee, want zijn idee was het met die grensrechters. Zijn die lijnrechters ja. op de lijnen, dat wil hij dan doorzetten. Kost ook wat, ja. hè? Ja, ja tel, het ook niet voor niks. Zesde man. Oké, okay, dank je Tom. Hoi. Rebellen in Syrië hebben steeds meer succes. Maar er zijn ook twijfels. Daar spreken we straks over met arabist Leo Quarten. Verkeersinformatie eerst. John Bakker, hoe is het op de weg? Ja, toch ineens een stuk drukker dan gebruikelijk om deze tijd. Met 175 kilometer. Komt dat? ook komt wat. Ja, ik denk dat het uh, toch wel hier en daar wat, uh, wat winters en neerslag naar beneden komt. Mm. En daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Mensen gaan wat meer afstand houden. Dus de files worden automatisch wat langer. Maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Badmen zorgt dat voor 8 kilometer file. Ook 8 kilometer na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwe Meer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden voor knooppunt Muidenberg 12 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En er is net een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Prinsenviel. Er staat 2 kilometer file, maar er zijn wel 3 rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster... De Syrische rebellenbeweging Al-Nusra boekt het ene naar het andere succes in de strijd tegen het regime van Assad. Zondag nog veroverde het een grote basis op het Syrische regeringsleger in de buurt van Aleppo. Maar de opmars van deze moslim-extremisten wordt met name door de Amerikanen met argusogen bekeken. Amerika zette Al-Nusra zelfs op de lijst met terroristische organisaties. De Amerikaanse burgers mogen daardoor geen zaken doen met de rebellengroep. Daar gaan we over praten met Arabist Leo Quarte over deze beweging dus, over Al-Nusra. Meneer Quarte, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u er iets meer over vertellen? Wat is dat voor een groep? Nou, het is een uh, groep waar in ieder geval ook uh, buitenlandse strijders bij zitten. En het lijkt erop dat het een soort van filiaal is van Al-Qaeda in Irak... Door Irak ligt natuurlijk vlakbij Syrië. En het gebied waar we het over hebben, het solidische gebied in Irak... heeft sterke banden, ook familiebanden, tribale banden... met het solidische gebied in Syrië. Dus het lijkt erop alsof het een groep is die uh, ja, aan de ene kant heel sterk is... Uh, hele goede, goede wapens heeft. Aan de andere kant dus ook erg veel uh, buitenlandse strijders aantrekt. Uh, dus van ver buiten Syrië ook uh, niet-Arabische uh, strijders. Nee. En inderdaad, ze doen het heel erg goed. Uh, maar wat heel bedenkelijk is... is dat uh, er waarschijnlijk nu ook gisteren een massamoord heeft plaatsgevonden... op een alawitisch dorp. Nou, massamoorden daar zijn we in, inmiddels aan gewend geraakt in Syrië. Dat is erg genoeg, maar meestal het waren het Soenitische dorpen... die daar het doelwit van, van waren. En waarbij dan het Syrische regime dit soort massamoorden op touw zette. Uh, nu zien we eigenlijk dat er een alawitisch dorp... Ja, meer dan 100 doden zijn gevallen. Sommige bronnen spreken van 125 doden. En ja, de daders daarvan zouden dus uh, Shabat al-Nusra zijn. Dit steunfront van Al-Qaeda. Oké, okay, ja. En ik begrijp ook ergens anders dat er beelden zijn vrijgekomen... van een jongen die van een rebellenbeweging een, een man moet onthoofden met een mes. Zijn deze um, al-Nusra rebellen um, eigenlijk bezig met oorlogsmisdaden? Ja, ach, ik weet dat ja, zo'n vraag, wat, wat, wat moet je daar eigenlijk op, op, op zeggen? Er is burgeroorlog in Syrië, er is uh, uh, enorme moorden over en weer, er zijn wraaknemingen. Mensen denken niet aan wetten of aan regels. Het is gewoon een strijd voor overleving en daarin mm -hmm. gebeurt in feite van alles. Maar wat erg belangrijk is, is dat uh, dit steunfonds, uh, Jabhat al-Nusra, uh, zich eigenlijk niet echt wil aansluiten bij die uh, nationale coalitie van de oppositie in Syrië. Die omvat een heleboel strijdgroepen in Syrië. Onder andere dus grote delen van de Free Syrian Army. Maar uh, Shabat de Nusra niet. En uh, Shabat Nousra Nusra trekt wel weer andere milities aan. Dus het lijkt er wel op alsof... Ja, we eigenlijk nu al een oppositie tegen de oppositie hebben in Syrië... die vervolgens nog een keertje uh, oppositie voert tegen Assad... die ze nog moeten vervangen. Nee. Dus het is een, erg rommelig allemaal. Ja, en u zegt er zijn duidelijk links met uh, Al-Qaeda. Wat, wat heeft Al-Qaeda daar te zoeken? Ja, eigenlijk het, hetzelfde als in uh, Irak. Uh, ja, het zijn, uh, moet je het zeggen, uh, puristische strijders... die hopen om een, om een islamitische staat te kunnen stichten in Syrië... of althans een deel van Syrië. Waarbij ze dus de, de islamitische wetgeving kunnen invoeren. En ze doen dat met name door ja, dezelfde tactieken die ze toepasten in Irak. Zich met name keren tegen andersdenkenden. Nou... Uh, Al-Qaeda is een uh, solitische beweging en men keert zich met name, net zoals in Irak, tegen Shiiten. Dat zijn ook uh, moslims, maar die denken net een beetje, een beetje anders. in Syrië heb je dan weer een, ja, een, wat dat betreft een gemakkelijk doelwit voor uh, Jabhat al-Nusra. En dat zijn de Alawieten, dat is de secte waartoe Assad behoort. Dat is officieel een moslimsecte. maar als je goed kijkt naar hun geloofsbeleving... dan hebben ze allerlei elementen daarin zitten waarvan ja, deze jihadstrijders zeggen van... dat zijn geen moslims, dat zijn afvalligen en die mag je doden. Nou, het is ingewikkeld. Hè? U zegt het zelf ook. Is, is het feit dat... Um, Amerika heeft ze nu dan Al op de terreurlijst gezet. Is dit ook de reden, een van de redenen waarom Amerika het lastig vindt... in ieder geval bezwaarlijk om wapens te leveren aan... Aan rebellen, die strijden tegen Assad, omdat ze bang zijn... dat die misschien wel in handen vallen van dit soort jihadistische groepen? Zeker, absoluut, dat is het ook. En uh, de, de regering in, moet je zeggen, de, de op oppositie in het, in het buitenland... dus hier is de Syriëse oppositie in het buitenland... die is uh, vandaag bijeenkomt in, in Mar Marrakesh... die probeert wel een soort van regering in ballingschap op touw te zetten... maar ook daar zijn ze het niet echt over eens. Uh -huh. Het zou natuurlijk enorm helpen... want dan zouden een dergelijke regering in ballingschap kunnen erkennen En we kunnen zien als de enige legitieme vertegenwoordiger van de Syrische volk. Maar ja, op het moment dat je zoiets hebt en, ja, en je hebt een, een, een groep als Jabhat de Nusra... die dat vervolgens gaat, uh, tegen gaat vechten met bomaanslagen... dan krijg je ontwrichting al vanaf het eerste moment. Ja. Dat maakt het allemaal erg moeilijk. Goed. Leo Kwarten, Arabisch, dank. Graag gedaan. Op 12.12.12 12, 12 heeft mark Bevis Visser het over trouwen. Twaalf stellen in het hele land uh, treden vandaag in het huwelijk. En dat zijn niet zomaar stellen. Dat zijn allemaal mensen die uh, ja, in aanraking zijn gekomen met de voedselbank. Ja. Die krijgen nu uh, een. Ja, een huwelijk met alles erop en eraan aangeboden op een prachtig kasteel. En ik ben nu in, uh, in Friesland, in Buitenpost, waar uh, Monique en Peter gaan trouwen. Dat wordt allemaal geregeld door Ramona Helderman, weddingplanner. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, u bent een echte weddingplanner en u heeft ook al die sponsoren... voor dit huwelijk moeten zoeken, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe is dat gegaan? Um, heel erg lastig. Um, ja, veel mensen aanschrijven, bellen, langsrijden. En de Friese zijn een beetje stugge, stugge mensen, denk ik zo? In Friesland zelf niet, als het maar binnen de provincie blijft. Maar ja, ja buiten de provincie, dan ja. uh, zijn ze wat stugger, ja. En is het gelukt voor uh, Monique en Peter? Wat voor huwelijk krijgen ze? Ik denk dat ze uiteindelijk een heel mooi droomhuwelijk hebben. Een alles, droomhuwelijk, ja? Ja, alles erop en eraan. Vertel eens, wat zit er allemaal op? Een bruidsjurk, een kindermeisjesjurk, een bruidspak voor de bruidegom, ringen. Ook zelfs kinderringen. Live muziek live muziek. Lekker eten. Lekker eten. Op een echt kasteel. Op een echt kasteel. hè? Nee, nee, nee. <laughs> en dat allemaal op 12, 12, 12. Ja, klopt. U gaat het allemaal voor Monique en uh, Peter regelen. En als ik het draaiboek goed begrepen heb, dan komt, is het wachten nu op de make-up. Ja, klopt. Die komen om 8 uur, uh, als het goed is, okay. aan. Samen met de visagist en de kapster. Monique staat nog even de bruid, de 2B staat nog even een checkje checkietrook van alle zenuwen. Ja, ja, ja. Daar is de stress uh, <laughs> een beetje hoog. <laughs> een beetje hoog, maar het komt allemaal goed. Het komt helemaal goed. <laughs> Tot straks, groeten uit Buitenpost. Het NOS Radio in Media Overzicht. Internationale media hebben veel aandacht voor het overlijden. van uh, sita Rabi Ravi Shankar. De man die de Indiaanse muziek in het west ook populair heeft gemaakt. Op de website van LA Times bijvoorbeeld staat een artikel uit 1967 met als titel India's sitar slaat juist de toon bij pop. Sky News noemt Shankar de peetvader van de wereldmuziek. Op Twitter veel foto's van Shankar met George Harrison van de Beatles. En zo staan er ook foto's van artiesten tijdens een repetitie en in hun vrije tijd. Dan naar Utrecht. Een hele stap. Op de website van RTV Utrecht staat dat de bewoners van het Utrechtse eiland nog altijd boos zijn om de asbestaffaire. Dat bleek gisteravond tijdens een bezoek van gemeenteraadsleden aan de wijk. Vorige week bood de burgemeester Erleid Wolfs zijn excuses aan voor de gemaakte fouten tijdens de asbestaffaire. Binnenkort debatteert de Utrechtse gemeenteraad over het asbestrapport. Raadsleden willen Mitros ook aanspreken op de communicatie naar de getroffen huurders.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 Ruzie met Carnaval in Tilburg raakte musicalacteur Matthijs Beugeling ernstig gewond. Volgens de advocaat had het niets te maken met zijn homoseksualiteit. politie noemde het eerder een voorbeeld van geweld... dat specifiek gericht was tegen de homoseksualiteit van de slachtoffers. De zaak kreeg veel aandacht nadat de Bruggelink een stichting tegen homogeweld begon. De behandeling van de strafzaak staat volgende week gepland. Nou, het einde van het jaar nadat de vakantie is in zicht... Nou, dan druppelen de ranglijstjes van het jaar vanzelf binnen. De website van Time Magazine staan maar liefst 55 verschillende ranglijsten... Bijvoorbeeld top 10 van boeken, films, tv-series en sporters van 2012. Opvallend is dat het nummer Gangnam Style... niet op de eerste plaats bij de muzieknummers staat. En dat terwijl het Koreaanse nummer... de best bekeken YouTube-video aller tijden is. Het nummer is wereldwijd bijna 1 miljard keer bekeken. dit ja. wel van dat rare paardendansje. <laughs> Jij kan dat, hè? Ja, ik kan dat. hè? zullen we goed. even doen. Laten we het zien op de webcam. 12-12-12 okay. is niet alleen een ideale datum om te trouwen. Trouwens hebben wij gemerkt, het is ook een mooie dag voor Feyenoord... om de supporters te bedanken in een pagina grote advertentie in het AD... En ook in de Telegraaf. zullen ze het niet leuk vinden, denk ik, in Amsterdam. De club bedankt de leiding van Feyenoord. De supporters voor alle steun. Met één druk op de knop werkt alles, denken we.